En de politie heeft nu ander werk aan de winkel? Met van in. Heeft wat? Het is niet waar. Verdomme, hè? Nou ja, ik kom direct. Ja, wel rap naar de dokter van Wacht. Dat is het veiligste. Tot z'n ik toch wat is het? Niks, je niks Ga maar slapen Doe nu, nu een uw nozen, Vanin, wat is er aan de hand? Kom maar, Guido, neem op Verdomme, Vanin, ik vraag u iets Jongens, jongens Waarom heeft hij dat nu gedaan? Ik ga koffie maken Jij neemt het nu toch wel heel licht op, hoor, in. Uw verdachte heeft geprobeerd zelfmoord te plegen... en jij gaat rustig een kop koffie zetten. Niet roepen, Anneke. Ik roep jij niet. Ik heb geen zin in daarbij. Ik heb niet gezegd dat jij moest meekomen. Je hebt u onprofessioneel gedragen, Vanin. Je hebt niet eens de moeite gedaan om zijn zakken te laten controleren. Schat, die plastic zak zat in een van zijn schoenen verstopt. En hou nu op met zagen, oké? Okay? En hoe gaat je dat straks allemaal uitleggen aan Martin Salas, hè? Om met de woorden van de vorige premier te spreken... ...we zullen dat probleem wel bekijken als het zich stelt. Dat is dan buiten mij gerekend, he, Vanin. Jij zei precies vergeten dat ik ook voor het parket werk. En jij gaat er niks meer doen zonder mijn uitdrukkelijke toestemming. Anneke, ga nu rustig zitten en laat me nadenken, alstublieft. Oh, pardon, Genie aan het werk. Sorry voor het storen, hoor. Dat kalmeer u en luister nu eens. Waarom denk jij dat Van Hille geprobeerd heeft om zich van kant te maken, hè? Waarom? Weet je wat, Vanin? Dat heeft nu zelfs geen belang meer. Jij zit met een verdachte die bijna doodgegaan is... waar jij persoonlijk verantwoordelijk voor zijt. Bewijs straks maar eens dat je hem niet opzettelijk verwaarloosd hebt. Ik heb zo'n vermoeden waarom hij dat gedaan heeft. Hij was bang dat we hem zouden lossen. Je gaat mij nu toch niet vertellen dat je tegen hem gezegd hebt... Natuurlijk dat ge wat... niet. Ik ben niet achterlijk, hè. Anneke, het is nu wel heel duidelijk dat er meer achter zit. Van Hille heeft gezien dat we zijn bekentenissen totaal niet geloofden... en hij is in paniek geslagen ah. om... Commissaris. Mevrouw. Dokter. Dokter. Meneer is wel degelijk buiten gevaar, zoals ik gedacht had. De agent van wacht heeft hem gelukkig op tijd kunnen tegenhouden. Maar hij heeft dus wel degelijk geprobeerd om zichzelf te verstikken met die plastic zak. Ja, hij moet compleet over zijn toer geweest zijn. In dat verband, had u niet in de gaten dat hij zwaar beschonken was, commissaris? Uh, toch wel, toch wel. Maar ik wist niet dat het zo erg was. Een uh, kopje koffie... Ik heb hem een bloedproef afgenomen. Oh. Hij had bijna drie promillen, hè? Drie promillen? Oei. Aan zijn algemene toestand te zien is het iemand die regelmatig te veel drinkt. Maar toch, in uw plaats zou ik in het vervolg iets zorgvuldiger omspringen met zulke gevallen, commissaris. Ja, ik zal eraan denken, dokter. Bedankt voor de goede raad. En hoe is het nu met hem, dokter? Ik heb hem een uh, slaapmiddel gegeven. Is er iemand ter beschikking om hem permanent in de gaten te houden? Daar zal ik persoonlijk voor instaan, dokter. Goed, ik moet nu nog een verklaring ondertekenen, zeker? Dat is niet nodig. Ik bedoel, dat kunnen we later wel regelen, dokter. Bent u daar zeker van? Nou ja, geen probleem. En nog eens bedankt dat u zo gauw bent gekomen, hè. Dat is mijn werk, commissaris. Oké, okay, nog een uh, goeienacht? Goeienacht, dokter. Uh, goeienacht. Oh, sorry, sorry, dokter. Er is iets dat ik u toch nog wil vragen in verband met meneer Van Hille. Een detail maar, hoor. De dokter begrijpt niet wat je wilt, commissaris Je zult duidelijker moeten zijn Ik ja, ja. uh, kan u eens checken of er verdachte plekken op zijn lichaam zitten o, u wil dus dat ik een lijfonderzoek verricht Ja, een echt lijfonderzoek hoeft het niet te zijn Ik wil gewoon zekerheid over iets Ik wil weten of hij ergens uh, blauwe plekken heeft Blauwe plekken? Op zijn schouders of op zijn rug Maar waarom precies daar? Ja, dat zal ik u eens wel uitleggen, mevrouw de substituut U wil dus dat ik hem uitkleed? Ja, ik zal wel helpen Laat ons misschien eerst eens uh, zijn borst bekijken. Sorry, maar is dit eigenlijk wel legaal, mevrouw de substituut? Uh, doet u maar, dokter. Ik neem de verantwoordelijkheid. Goed, dan zullen we eens kijken. Wat ik vooral wil weten is of hij recente blauwe plekken heeft of schaafwonden. momentje, commissaris, dat kan ik niet zomaar uitmaken. Dat beseft u toch, dat is specialistenwerk. Ik ben geen nee. patholoog, hè? Nee, maar u kan ons toch op zijn minst wel een idee geven, hè? Of niet? Wat was dat allemaal van u? Een door de weekse dokter van wacht betrekken bij een privéonderzoek naar sporen. Alsof het nog niet erg genoeg is. Uw methodes worden met de dag absurder en illegaler. En die dokter had het maar al te goed door, hè? Ja, nee, die dacht waarschijnlijk dat we een geval van politiebrutaliteit wilden camoufleren. Oh, jij vindt dat nog grappig ook. In elk geval, bedankt dat je de verantwoordelijkheid op u genomen hebt. Mm. Ga nu maar gauw terug naar huis. Kunt je nog wat slapen en je moet niet ongerust zijn. Ik zal de kindjes wel op tijd gaan ophalen bij uw moeder. Zie maar dat haar extra bedankt omdat ze midden in de nacht is opgestaan om ze op te vangen. Ik zal er aan denken, beloofd. toe, ga nu maar. Wat gaat jij ondertussen doen? Mijn beneden installeren bij Vanille. Hij moet in het oog gehouden worden, hè? Oh, en daar is niemand anders voor, nee? Ik wil dat zelf doen.